Goedemiddag, ik ben Bien Buys en dit is het nieuws van NOS op 3. Een corona-uitbraak in een ziekenhuis in Eindhoven. Op de afdeling hartchirurgie van het Katharine Ziekenhuis is een uitbraak van de Britse coronavariant. 13 patiënten en 17 medewerkers testen positief. En 5 patiënten zijn inmiddels overleden. Al denkt het ziekenhuis niet dat bij alle patiënten corona de doodsoorzaak was. Er is ook een grote corona-uitbraak in een verpleeghuis in Amersfoort. Van de ruim 100 bewoners testen er 70 positief. De ergste gladheid is in het hele. Land weer voorbij. Vanochtend gold in een groot gedeelte van Nederland code rood vanwege IJssel. Verschillende basisscholen en GGD-test- en priklocaties bleven daarom dicht. Ook in Zwolle was het glibberen. Echt, joh, ik ben denk ik al bijna tien keer onderuit gegaan. Gewoon gezond verstand gebruiken, dat is het allerbeste. Gewoon. Als je weet dat het glad is, trek je goede schoenen aan. Ik dacht dat ik vrij goede profiel onder mijn schoenen had, maar dat viel ook wel een beetje tegen. Inmiddels is code rood voorbij en zijn de meeste GGD-testlocaties weer open. En wacht jij ook nog steeds op een Playstation 5 of een nieuwe Xbox? Je bent niet de enige. De spelcomputers zijn al maanden uitverkocht door een tekort aan computerchips. Door het thuiswerken bestellen we veel meer elektronica dan normaal... en kunnen fabrieken de vraag niet meer aan. Ook auto- en telefoonfabrikanten hebben last van het tekort aan computerchips. En in Groot-Brittannië hebben inmiddels 15 miljoen inwoners een coronaprik gekregen zoveel dat volgens de regering nu iedereen met een kwetsbare gezondheid is gevaccineerd. Toch komen er nog geen versoepelingen, want als nu toch weer veel mensen corona krijgen, kunnen er ook weer nieuwe mutaties ontstaan, zegt de premier. You have a higher risk of new variants van mutations within the population where the disease is circulating. Secondly, there will also be a greater risk of the disease spreading out into uh, the older groups again. Eén versoepeling is trouwens wel aangekondigd. De Britse scholen mogen volgende maand weer open. Het weer. Er valt regen en het wordt 2 tot 7 graden. Morgen opnieuw grijs en wat regen en maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 by the hill do the next thing that you feel. We were up so in vines and I danced all day. We were cool on craze when I.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 Een hele middag en welkom vanuit een zonnig zandpoort op 13 februari. Een koud zonnig zandvoort. De Weng Chung uit uh, 83 en Dance All Days. De lokale radio CFM, we zijn er 24 uur per dag.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 Schoon aan de haak. Mooi, hè? Ja, nee, en uh, druk, druk, druk met alle berichtjes en uh, gelukwensen en dit en dat. denk dat je nog tijd hebt om radio te maken. Ja, dank in ieder geval uh, voor de felicitaties alvast. Ja.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 Dat je, je moet wat verzinnen, toch? Als hij nou een bon had gekregen voor het kapotmaken van het ijs... Nou, dan had ik dat een logisch gevolg gevolg. Nee, tegen de, tegen de, tegen de wegrichting in. Nou. Ja, je moet toch een reden vinden. Ik had, ik ik had, he? ik had, ik had het niet kunnen verzinnen. Nee. Maar goed. Wat een mooie week. Ja, prachtig. Ja? Het was natuurlijk eerst de noodweer... met al die sneeuwstormen stormen en noem maar op.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 Dat allemaal op de zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals, een goede middag. 1969, wat een mooi jaar, hè. Mijn geboortejaar, ja. I first real six en De Summer of 69, wat een uh, geweldige plaat, blijft een uh, grote hit en we hebben met veel plezier gedraaid. Afgelopen week, nou, er is al het een en ander gebeurd hè, buiten Zandvoort in Arnhem, de pingwings uh, die naar binnen zijn gehaald. Maar dat zijn de, de zwartvoet, uh, Pingwings. en die kunnen we wat minder goed tegen de kou, dat zijn heel veel soorten pingwings.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 But that voice deep inside us is trying to remind us what it means to.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 Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous, sûrement, au prochain rij. Facile à dire, je suis gyan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 Belle ou moi, c'est jamais bon Moi ou belle, elle c'est jamais, jamais bon Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous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 graden. Wat vertel je me nu? Geen uh, Elfstedentocht uh, als het uh, coronaproof zou kunnen? Niet in antwoord. Nee, ook niet. Nee, dat niet. Maar ook niet in uh, Friesland? Nee, nee, nee, nee. Het geht niet om. Nee. Oké, okay, nou. Het weer, uh, dat was hem weer. En uh, ja, dus uh, de doi uh, gaat beginnen. Van het weekend nog even lekker gaan schaatsen en ervan genieten. Dat was het weer.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 We'll yeah. yeah.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 In 31 jaar bestaan we vanaf 9 februari jongsleden om even precies te zijn. Girl, close your eyes. Let that rhythm get into you. Don't try to fight it. There ain't And a week can ride the boogie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 Op de CFM Media eh, geplaatst heb. Ja, en die is een mooie nieuwe singer van Rita Ora.